mij over het Koninkrijk van God. Dit, gaat niet, dit is eigenlijk niet de bedoeling van de preek. Maar ik wil er toch inhaken hoe belangrijk het eigenlijk is. Als je spreekt over het Koninkrijk van God. Velen wachten over het Koninkrijk van God die komen zal. Maar ik wil namelijk spreken over het Koninkrijk van God die er al eigenlijk is. Alleen zijn er veel mensen die zijn er buiten blijven staan. Die zijn er niet ingegaan. En wat we moeten doen is we moeten het Koninkrijk van God binnengaan. Ik wil met u een tekst lezen uit, uit, even kijken, uit Lucas. Lucas 17. Want het probleem die we toen hadden, hebben we nu nog steeds. Het is dus 2000 jaar later, dus niets veranderd. En als er toch iets veranderd is, is het heel weinig. Lucas 17, vers 20. En op de vraag der fariseeën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 ...is waar ik ben, zegt Yeshua. En dan zegt hij ook nog, meer in andere verhalen, dat hij in jou zit. Nou, ik kan u alleen maar één ding vertellen. Het koninkrijk van God is een geheimenis. Alleen is het een enkele van ons gegeven te weten en te kennen. Hij openbaart zich niet aan iedereen... Ook de mensen die binnen zijn gegaan in het koninkrijk van God, geestelijk, die zouden het ook niet kunnen vertellen aan de mensen die daar buiten staan. Hij kunnen het wel zeggen en vertellen, maar u zal dat niet begrijpen, want u kan dat niet horen, want u staat in de woestijn, u zit nog steeds buiten, die, buiten, die, buiten het koninkrijk. Je blijft dus stollen in dat woestijn en je gaat dus niet in het koninkrijk van God. En hoe kom je dan wel in om de wil van de Vader te doen? Zo leidde je dus binnen zijn koninkrijk en dan leef je in zijn koninkrijk. Daar is, daar is shalom. Ik ga u iets meegeven wat heel belangrijk is. God of Yahweh heeft nooit een belofte gedaan. U moet het opschrijven wat ik zeg, anders vergeet u straks weer... Hij heeft nooit een belofte gedaan om de omstandigheden waar u in leeft te veranderen. Heeft hij nooit gesproken. En ik weet dat het wel gebeurt bij sommige mensen. Maar dat is nooit beloofd aan de mensen. Wat hij wel gezegd heeft, dat hij jou gaat veranderen en mij. Zijn woord verandert mij en verandert u. Mede daarmee gaat de omstandigheden veranderen in u. Amen. Maar dat heeft hij beloofd. Want anders gaan we weer janken als we thuiskomen. Ik heb zoveel gehaald, weet u dat? Omdat ik niet gekregen heb wat er gezegd is geworden. Nee, dat heeft hij nooit gezegd. Yeshua is gekomen op deze wereld om de wil van de Vader te doen. Het is alleen zo moeilijk vertaald in die Bijbel. Echt waar, wij zitten gewoon vastgerot in die MBV en die MBG... ...en de Statenvertaling en de Wielenbrodvertaling, ...maar broeders en zusters... Wat heeft hij werkelijk gezegd? Daarom gaat het thema van, deze, van, van dit woord weer, zoals het vorige week is. Hem kennen zoals hij is, deel 2. Alleen wat hij gezegd heeft, dat telt. Maar broeders en zusters, pas op. Want er zijn altijd nog mensen die proberen ons in een kuil te laten lopen. Het is goed, het is goed wat Johan zegt. Er staat geschreven. Maar oké okay. Er staat geschreven En inderdaad Er staat geschreven Maar ook niet alles wat er geschreven staat Is wat er staat Dan wordt het een beetje moeilijk voor ons allemaal Maar zo spreekt onze Heer ook Broeder Verdouw heeft zoveel dingen gezegd En dat is waar dat hij uitgesproken hebt Maar dat heeft hij niet gezegd Kan u me nog volgen? Nee dus, het is heel erg moeilijk. Ik weet dat het heel erg moeilijk is. Laten we dan maar even naar een, een, een tekst van, van, de, van de heer. Het is misschien heel belangrijk, Johan, dat je dit ook weet. En misschien weet je dit al. Maar we gaan naar Lukas 10. Dit is gewoon nodig vooraf de prediking. want Anders komen we misschien ook niet helemaal uit. Ik lees vanaf vers 25. En zie, een wetgeleerde stond op om Yeshua te verzoeken en zeide: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Yeshua zeide tot hem: Wat staat er in de wet geschreven? Hoe lees gij tot zover? En niet verder. Hoe lees je? Onze Yeshua die zegt van wat staat er in Torah? Wat staat er geschreven? Want je kan niet alles eigenmatige uitlegging geven aan wat we gelezen hebben. Zonder Torah kennis kunnen we wel lezen, maar dan begrijpen we niet wat er staat. De Heer... Yeshua die heeft gesproken, als uw oog u misleidt tot zonde, haal die oog eruit, smijt hem tegen de muur. Als uw been u de verkeerde weg leidt, hak hem eraf, zegt hij. Heeft hij dat gezegd? Ja. Maar wat bedoelt hij nou eigenlijk daarmee te zeggen? Want daar gaat het om. Ga je nou echt je been afhakken als hij verkeerd wil? Hij zegt, nou luister nou eens even naar wat ik zeg. Want zoveel houdt hij van ons. Hij zei ook, hoe moeilijk is het voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. Heeft hij dat gezegd? Ja, dat heeft hij gezegd. Maar daar heeft hij het helemaal niet over. Als broeder Verdouw over de verkeerswet in Nederland spreekt. Dan heeft hij dat wel gesproken. Maar daar hebt hij het helemaal niet over. Hij probeert je iets... Uit te leggen, probeert iets uit te drukken. Wat hij bedoelt. Dus het gaat helemaal niet om het verkeer. Heeft hij dat gesproken? Ja, dat heeft hij gesproken. En daarom is het heel belangrijk. Hoe lees jij? Want je kan natuurlijk alles alles uh, vergeestelijke wat je, wat je gelezen hebt. God zal je zegenen uh, 30, 60, 80-voudig of 100-voudig. 100, 100. Ja, waarmee? Zo, zo, zo, zo moeilijk en zo makkelijk is het namelijk. Maar wat we nodig hebben is de geest van God in ons. En we moeten het koninkrijk van God binnengaan. En je gaat er alleen maar binnen als je die regels van Hem doet. Want ook Yeshua is gekomen om de wil van de Vader te doen. Daarom zit hij nou waar hij zit. Anders komen we dus helemaal niet in. Want deze mensen, als we dus weer teruggaan naar Lucas, ja, Lucas 17, vers 20. Op de vraag van die Farizeeën, wanneer de koninkrijk komen zou, antwoordde hij. Het koninkrijk God komt niet zoals het te berekenen is. U kan het dus niet berekenen, u kan het niet zien. Het koninkrijk van God is er al. Het is binnen uw bereik, u moet er alleen nog maar binnen gaan. In geloof. Je kan dus overal in het koninkrijk van God leven. Het maakt niet uit waar je, je eigen bevindt. Ook in Sodom. Het maakt dus helemaal niet uit. Daar bevindt, daar bevindt u namelijk de shalom van Hem. Die shalom is er alleen maar binnen het koninkrijk van God. En ergens anders heb je dus geen shalom, want dan zit je in de wereld. We gaan beginnen met het woord. Matthäus 7, vers 7. Een hele mooie tekst. Gebedsverhoring staat hierop. Ik weet niet wat bij u op staat. Maar hier staat het gebedsverhoring. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en gij zult vinden. Klop en u zal open gedaan worden. Want een ieder die bid ontvangt. En wie zoekt, vindt en wie klopt. Hem zal open gedaan worden. Of welke mens onder u. Zal als zijn zoon hem een brood vraagt, hoor goed, ja, zijn zoon een brood vraagt, hem een steen geven, vraagteken, of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven, vraagteken, indien dan gij, hoewel, hoeveel, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weten te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw vader in de hemelen? Het goede geven aan hem die hem daarom bidden. Alles nu wat gij wilt dat u de mensen doen, doet gij ook aldus. Want, zegt hij, dit is wet en profeten. Als u dit leest, moet u het andersom lezen. Wij moeten eens weten wat wet en profeten is. U kan wel een pot nemen en u kan er aarde in doen. ...en ik kan hem sproeien... ...dan gebeurt er niks. Het wordt alleen maar nat. En dan verzuipt de aarde. Voor de rest gebeurt er helemaal niets. Wet en profeten zegt... ...een pot, aarde en een zaadje erin. Sproeien. En wat gaat er gebeuren? Ja. En wie zorgt ervoor? Wie gaat ervoor zorgen voor de groei... Dat is wet en profeten. En anders bestaat het dus gewoon helemaal niet. Al dat andere staat daar hier niet in. Maar ik wil u even een andere vertaling voorlezen. Ik lees nu uit de Wheelerbrodt vertaling van voor de jaren 70, van 66. Waar onze vertalers hebben soms gewoon dingen weg, weg, weggehaald en uh, dat is dan niet meer nodig. Maar deze klinkt heel anders. Dus nog steeds Matthäus 7, vers 7. En hier staat namelijk het kracht van het gebed. Vraag, dus in plaats bid, staat hier vraag en u zal gegeven worden. Zoek en gij zult vinden. Klop en er zal worden opengedaan. Want al wie vraagt, verkrijgt. Wie zoekt, vindt en voor wie klopt, doet men open. Men doet open. Of is er wel iemand onder u die zijn, die zijn zoon een steen zal geven als hij om brood vraagt, of een slang wanneer hij vraagt om een vis, als gij dus schoon gij slechts zijt goede gaven mee te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw vader die in de hemel is het goede geven aan, aan wie hem daarom vragen? Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen. Doet dat ook voor hen. Dat is wet en profeten. Hier staat dus niet. Dat u dus gaat bidden. En dat u ontvangt wat u bidt. Dat staat er niet. Helemaal niet. Ook niet een klein beetje. Zo heb ik het altijd verstaan. Dat het wel zo is. Bidden en je zal ontvangen. En echt waar. Er zijn mensen die hebben gebeden voor een huis en die ontvangen mogen hun huis. En er zijn mensen die hebben een jaar voor een fiets gebeden en die hebben geen fiets gekregen. Oh ja, zeggen ze, ja, dat is wel zo. Maar ik was vergeten de kleur op te geven en het merk. En toen ze dat gebeden hadden en toen hadden ze hem wel ontvangen. Is dat waar of is dat niet waar? Het is waar. Deze mensen hebben het ontvangen. Ik geloof dat van harte dat het zo is. Maar er staat hier niet geschreven dat het zo is. Hier staat er namelijk geschreven dat je een zaadje moet zaaien om te oosten. Dat staat hier geschreven. Torah en profeten. Als u de deur open maakt voor een ander, dan gaat voor u ook de deuren open bij een ander. Dat staat er geschreven. Als u goed gaat doen tegen de mensen, dan gaan de mensen ook goed voor u doen. Dat staat er geschreven. Natuurlijk zullen er altijd wel ettenbakkers zijn die je probeert te treiteren in je leven. Die zullen er altijd zijn. Yeshua heeft alles gedaan wat we nodig hebben. En toch hebben ze nou, geplaagd tot het graf. Dat hebben ze hem aangedaan. Maar hier staat er echt niet in dat, de, dat ik ze vroeger eigenlijk begrepen heb. Dat heeft hij dus niet gezegd. Nooit heeft hij dat gesproken. Hij verandert die omstandigheden niet. Hij verandert jou en mij. Dit is een werk in uitvoering. Dat wordt veranderd. Hij wordt steeds veranderd. Wij gaan steeds meer op hem lijken. In die omstandigheden waar we ons eigenlijk bevinden. Gaan we ons anders gedragen. Wij gaan gedragen zoals hij ze gedraagt. En dan gaan de dingen gewoon goed komen. Wat heeft hij allemaal gezegd? Hij heeft zoveel dingen gezegd. Je vijand lief hebben, Dat heeft hij gezegd. Hij zegt niet dat je ze moet haten. En toch doen we dat niet. Als we dat gaan doen. Dan leven we binnen zijn koninkrijk. En dan komt die shalom. Maar hij verandert ons. Je krijgt op een gegeven moment een hele andere kijk. Een andere visie over, de, over diezelfde problemen. Die je toen had. Maar dan anders. En in plaats dat je ze gaat haten. Weet je wat je krijgt. Je, gaat ze, je, je krijgt medelijden met die mensen. Je gaat ze zielig vinden. Je probeert van alle kanten te, te helpen. Wat kan ik nou voor haar of voor hem betekenen? Dat hij zo afgedwaald is. Dat is heel belangrijk. Als we begrijpen wat Yeshua hier eigenlijk zegt. Door Matthäus. Anders heeft hij dus niet gesproken. Ik wil met u samen naar Lucas. Lukas. Lucas 18, vers 19. Hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en al de anderen verachten deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. Kort samengevat zijn allebei het volk van Jehouwe. Het uitverkoren volk van Jabe. Die waren samen aan het bidden, staat hierop. De Farizeeën stonden en bad bij zichzelf. O God, ik dank U dat ik niet zo ben als de anderen, als de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als deze tollenaren. Ik vast twee maal per week. Ik geef tienden van mijn inkomsten. Ik vier de Sabbat. Ik steel niet. Oh, ik was de voeten van mijn broeder en mijn zuster. Ik vier alle feesten. De nieuwe manen doe ik. Broeders en zusters, niet dat het niet belangrijk is. het is wel heel erg belangrijk wat we, wat, wat, wat, wat, wat we doen moeten. Want wij leven in het koninkrijk van God. Of althans, als we daar nog niet zijn, moeten we binnenkomen. We moeten de, al die dingen doen wat er geleerd wordt. En zeg niet dat het makkelijk is. Zeg niet dat het makkelijk is om de voeten van je broeder of van je zuster te wassen. Echt, het is echt niet makkelijk. Want het is, het is, het is gewoon vernederen. Het is gewoon je eigen klein maken voor, voor, voor de anderen. Bukken. Lager als je voeten kan je dus niet bukken. Ik kan het heel goed weten, want in het land waar ik vandaan kom is de voet het minste wat er is. Er zijn landen die het nog veel erger Daar laat je je voetzolen dus niet zien. Ik denk dat er een zuster die van, van, van, die, van die landen komt, in Thailand. In Thailand laat je je voetzolen dus echt niet zien. Je, je zit dus niet zoals Europeanen er zitten. Zo. Nee, de voetzolen moeten naar beneden blijven, want dat is eigenlijk het minste van de mens... En laatst dan, je voeten wassen, dat laat je aan slaven over. Ook vandaag van de dag hebben we nog heel veel problemen daarmee. Maar moeten we dat doen? Ja, dat moeten we doen. Is dat moeilijk? Het is heel erg moeilijk om dat te doen. Doe niet zo stoer van, voor mij maakt het niet uit. We kennen namelijk een hele grote man, Petrus genaamd. Ach, die man. Die... Hij zegt, nee, in de eeuwigheid gaat u met de voeten niet wassen, zegt hij. Nou, het klinkt echt wel stoer, hè. Dat is echt geweldig. Nee, gaat maar met de voeten niet wassen, zegt hij tegen Yeshua. Maar wat zegt Yeshua? Als ik je de voeten niet was, Petrus, heb je geen deel aan mij. Wat wil hij daarmee zeggen? Dan hoor je niet bij mij. Oh, hij zegt, als het zo moet, zegt hij, was dat mijn hele lichaam. Dat is nog veel stoerder, hè? dan ben jij echt groot, hè. Maar in principe is die maar zo klein. En onze vader weet wat in ons afspeelt. Het is heel erg moeilijk. Ik kom uit een gemeente waar het gedaan wordt. Dan wordt het aangekondigd als de voetvassing er is. En dan blijft er minstens de helft van de mensen dan over die er komen. Dus als we zeggen dat het zo makkelijk is, het is niet makkelijk. Maar het is heel erg belangrijk. Ik heb wel eens geuit dat het een van de belangrijkste is. En waar je echt gewoon als je een probleem hebt met je broeder. Met elkaar goed kan maken. Door een voetwassing. Om te tonen dat je werkelijk van hem houdt. Of van haar houdt. Daarom kan je beter een breuk voorkomen. Als dat je het moet goed maken als je dit probleem hebt. Dus dit moeten we allemaal doen. Om het koninkrijk van God binnen te gaan. Dan krijgen we dus verder het gebed van de tollenaar. De tollenaar, stond van verre. de tollenaar stond van verre en wilde zelfs niet zijn ogen opheffen naar de hemel. Maar hij sloeg zich op de borst en zeide, o God, wees mijn zondag genadig. En dan zegt Yeshua hier, dat is, mijn, dat is, dat is zo verwonderlijk. Ik zeg u, zegt hij, ik zeg u. Ik, Yeshua, zeg u. Deze keerde in tegenstelling met de ander gerechtvaardig naar huis terug. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal met vernederd worden. Doch wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Met andere woorden, maar wat zegt hij hier eigenlijk weer? We kunnen hier soms met z'n allen mooie gebeden zenden. Het zij op Of in onszelf. Maar er gaan nog mensen... Niet rechtvaardig naar huis. En de anderen weer wel. Door het gebed die ze zenden naar de vader. Het gaat hier ook namelijk... Over het gebed die je tot je vader zendt. Je spreekt ook tegen je vader. Als je bidt, bid je tot je vader... Wij moeten die relatie hebben, vader en zoon of vader en dochter. Dat innerlijke Louis, dat is belangrijk, maar niet dat uiterlijke. Want dat prikt die zo doorheen. Dat prikt die zo doorheen, Maar dan gaat het helemaal niet om. Maar wat zit in dit, in dit lichaam, wat zit er eigenlijk in? Want daar gaat het namelijk om. Mensen zoals ik noemen ze namelijk lekenpredikers, weet u dat? Leke predikers, Ik heb geen theologie geschoold of geleerd. In het begin, toen maak ik mij daar druk over. Toen ben ik bloeden vragen, vragen om, uh, hoe zit dat nou? Hij zegt, Louis, sla maar de handelingen open, zegt hij. Lees dan maar eens even. Al de discipelen van Yeshua waren ongeletterde mensen. Oh, God zij dan. Dat is hoop voor mij. Dat is hoop voor ons allemaal. U moet lezen en laat de geest van God, laat de Torah je raadplegen wat er staat. Anders kunnen we alle kanten op met het woord. Hoe lees jij? Dat is gewoon belangrijk. En als u wil weten over gebed en bidden, pak dan maar gewoon Jacobus, Jacobus 1. Die legt het heel mooi uit over het, over het bidden. Ik ga nog een andere tekst met u lezen. Uit dezelfde Lukas 18. Vers 1. Yeshua die sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen. En hij zeide... Er was in een stad een rechter die zich om God niet bekommerde en zich aan geen mens stoorde. En er was een weduwe in die stad die telkens tot hem kwam en zeide, verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij. En een tijd lang wilde hij niet, maar daarna sprak hij bij zichzelf, al bekommer ik mij niet om God en als, uh, en al... Stoor ik mij aan geen mens, toch zal ik, omdat deze weduwe het mij moeilijk maakt, haar recht verschaffen. Anders kon zij mij, tenslotte, nog in het gezicht slaan. En dan zeide Jeshua, Jeshua zei hier, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan zijn uitverkorenen? Zal dan, ja, wij zijn uitverkorenen. Dat zijn vertalingen. Daar staat er namelijk zijn beminden. Geen recht verschaffen. Die dag en nacht tot hem roepen. En laat hij hen wachten. Vraagteken. Dat is heel erg belangrijk wat u nu leest. Je hebt dus hier nog steeds over een relatie, een verbindenis tussen vader en zonen, vader en dochters. Of wij nou wel een man hebben met hem, ja of nee. Want dat is heel belangrijk. Ik zeg u, dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de zoon des mensen komt, zal hij dan het geloof vinden op aarde... Ik benadruk hier op het woordje het. Het geloof. We hebben allemaal geloof. Maar hebben we ook het geloof. Want dit is heel belangrijk. Dit is heel belangrijk. Anders kunnen we bidden wat we willen. Maar we hebben namelijk het geloof nodig. Nou, en ik weet dat voor ieder van ons hier... Geloof een hele andere betekenis hebt als mijn geloof dat weet ik zeker maar over mijn geloof dat hebt u al een keertje gehoord maar ik zal het nog een keer vertellen voor, de, voor degenen die het nog niet gehoord hebben geloof kan je uit Hebreeën 11 pakken je kan geloof zeggen geloof is wandelen met God prima vind ik ook prachtig mooi maar Louis, wat is nog geloof voor jou? Toen ik voor de eerste keer hoorde wat geloof is... Toen dacht ik van... Die verbouwing is net begonnen. <laughs> die, verbou die, die verbouwing is nog net begonnen. Ik ben er nog lang niet klaar mee. Broeder Verdauw vertelt een verhaal in zijn preek. Dat was een man die span een koord tussen twee kerktorens. De hele kerk loopt naar buiten... En die man die pakt een kruiwagen en er zat een zak aardappelen erop. En hij wil dus naar de overgang van de kerktoren lopen. Wie gelooft dat hij daar naar de overgang toe zal lopen met die zak aardappelen? Wel de hele gemeente, de hele kerk gelooft daarin dat hij dat zou doen. Toen zegt hij, wacht nou eens even. Hij pakt die zak aardappelen en toen vroeg hij aan al die mensen die daar zaten. Wie wil met mij mee naar de overgang? En er was, er was er geen één meegegaan, niet één was meegegaan. Toen ik dit verhaal hoorde, u mag greus weten, ik was janker naar huis gegaan. Ik dacht dat ik zo'n grote gelovige was. Ik dacht dat ik geloof, maar ik wist niet wat geloof betekent. Ik weet niet wat het is. Geloof is volharden, geloof is vasthouden, niet loslaten, vasthouden, wat er ook gebeurt. En als je moet sterven, dan sterf je maar. Maar blijf hem vasthouden tot het einde. Want dat is geloof. Want als je dat vasthoudt, als je dat blijft doen, dan verklaart hij jou rechtvaardig. Dat heeft iemand Abraham ook gedaan. Geloof betekent zoveel dingen. Betekent, dat woord is zo. Pak maar de, de encyclopedie, je u het lezen. Je komt er niet uit. Geloof is vasthouden, vertrouwen in hem hebben, in elke situatie waar u uw eigen bevindt, als er geen mogelijkheid meer is, wankel niet, twijfel niet, want als u twijfelt in, in, in, in, in zijn woord, die hij zegt, weet u, het erge van alles is, u hebt dan geen vertrouwen in hem, die het, die het gesproken heeft, u hebt geen vertrouwen in hem, maar nog veel erger is namelijk, dat u hem gemaakt hebt tot een leugenaar, hij, die de waarheid is, die alleen maar de waarheid kan spreken, die geloof je niet. Als hij zegt: Je bent mijn beminde. Als hij zegt: Je bent mijn zoon. Ik zal voor mijn zoon alles doen. Hoeft hij echt niet op te wachten. Echt niet waar. Dat geldt voor iedereen bij ons hier. Zo. Hij zal heel wat te kikken en ik sta klaar. Echt waar? Maar je moet een relatie met hem hebben. Iedere keer heeft hij hier over vader en zoon relatie. Dat, dit, dit, al deze dingen gebeuren alleen maar binnen een relatie. En niet anders. Niet anders. Zo staat er namelijk geschreven. En wat er niet geschreven staat, staat er niet geschreven. Dat heeft hij ook niet beloofd. Vandaag van de dag weten we allemaal... Beter. Maar vroeger zijn er toch heel veel mensen nog die, die, die, die het woord hebben gelezen. maar gewoon wel gelezen hebben, maar niet verstaan wat er staat. Dat hebben we tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig weten we allemaal beter. We leven in een, in een maatschappij waar iedereen beter weet. Petweters. Goed zo, dank u wel, broeder. Petweters. Wij weten het allemaal beter. Maar er was de Ethiopiër, die wist ook niet wat hij las. Hij zei toch dat. Iemand moet hem uitleggen waar het over gaat. Want anders weet je dat gewoon niet. Prachtig mooi. Ik weet niet of er nog tijd voor is. Maar ik heb nog een, een klein verhaaltje voor u. Het gaat over het koninkrijk van God. Over hem kennen zoals hij is. Soms denken we dat we gered zijn. Nu al. En dat is ook zo. Maar toch is er nog een addertje onder het gras. Ja. Dat zeg ik niet. Er staat geschreven. Ik ga het u voorlezen. En echt waar. Let op de woorden van Yeshua. Hoe lees gij? Heel erg belangrijk. Er staat gewoon in Lukas 17. Ik ga er nu dat hele stuk lezen. Maar ik begin gewoon bij... Bij vers, ik zal maar vers 33 nemen. Ik haal hem nou uit de context, maar u moet het thuis maar in de context lezen. Ieder die zijn leven zal trachten te behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die het verliezen zal, die zal het vernieuwen. Ik zeg u... Dat is het mooie ervan. Ik zeg het niet. Yeshua zegt, ik zeg u. In de nacht zullen twee in één bed zijn. De een zal aangenomen en de ander achtergelaten worden. Weet u, het is heel vervelend om dit te lezen, maar ik zal het weer uit de wheeliebrot pakken. Dan staat het een beetje anders maar u leest het gewoon uit het bijbeltje die u zelf hebt. Wie zijn leven tracht te redden, zal het verliezen. En wie het verlies, zal het behouden. Ik zeg u, Joshua zegt u. Als, hij gebruikt het woordje als, dat zit dus niet in de MBG. Als er in die nacht twee in het bed liggen. Zal de een worden aangenomen of meegenomen en de andere achtergelaten. Dat is als hij komt. Er liggen twee mensen in één bed. De ene wordt achtergelaten en de ander mag met hem meegaan. Vers 5. Als twee vrouwen samen bezig, bezig zijn met malen, zal de een worden Meegenomen en de anderen achtergelaten. Ze worden dus niet allebei behouden of gered. Of die hebben niet allebei het eeuwig leven. Niet allebei komen het koninkrijk van God binnen. Zijn fysieke koninkrijk, daar heb ik het over. Deze hele verhaal van, van uh, Lucas, door Joshua verteld. Daar zit namelijk het koninkrijk van God verweven. In dit leven nu, een geestelijke koninkrijk, die bestaat, die er is. Dat is het koninkrijk waar hij regeert. Ze noemen het in de hemelen. Die staat hier geschreven. Maar hij heeft hier ook het verhaal verweven over het koninkrijk van God. Die komen zal. Het fysieke. Dat staat samen doorverweven. En aan het einde zegt hij dat er twee er staat ook vertalingen. Sorry dat ik even zo van de hak op de tak ga. Er staan vertalingen. Er staan er niet twee mensen in één bed. Maar er staan ook twee mannen in één bed. En er staat geschreven in de Naderse Bijbel. En hoe ik daarmee om moet gaan, dat weet ik nog niet. Maar nogmaals, het is werk in uitvoering. Ik ben nog steeds aan het spitten en het graven. Om het werkelijk te weten wat er, wat er staat. Maar het kan dus zo zijn... Dat wij hier met z'n allen zitten. En dat er een paar achter moeten blijven. En de andere deel, die gaan dan wel met hem mee. Dit staat hier geschreven. En als we zeggen dat iedereen behouden is. Hoe lees jij? Ik wil alleen maar zeggen: waar het mij om gaat is, om hem te leren kennen. Zoals hij is. Alles wat hij gesproken hebt, Alles wat hij bedoeld hebt. Het kan zijn dat iemand. zeg maar dingen gesproken hebt. woorden gesproken hebt. Als broeder van Douw iets verteld hebt. of gezegd hebt. of het nou goed of fout is. ik kan het weten. Hij kan het misschien wel gezegd hebben. maar zo kan hij het bedoeld hebben. Waarom? Omdat ik weet. ik ken hem. Hij zal zulke dingen dus nooit doen. Je kan het alleen maar zeggen van mensen die je kent. En dan zijn mensen nog onbetrouwbaar. Maar hij is betrouwbaar. Liegen kan hij niet. Er staat geschreven. Liegen kan hij niet. Ooit tegengekomen dat God niet kan liegen? Hij kan alle dingen, maar liegen kan hij niet, zegt hij zal hij ook nooit, nooit doen, want hij kan het gewoon niet. Ik ben de waarheid. Hij is de waarheid. Hij ligt dus nooit. Laten we met z'n allen het koninkrijk van Yahweh ingaan. En daar de shalom van hem ontvangen. De omstandigheden zijn niet zo altijd roosgeur en maneschijn. Echt waar. Ik mag nu ook bekijken, ik mag nou mijn problemen bekijken... Van de andere kant van de wereld. Is het leuk? Nee, het is niet leuk. Liefst zou je ze allemaal willen betrekken naar je toe. Van, joh, kom eens hier. Kijk nou eens even. Maar dat kan je niet. Want je ziet het namelijk niet. Je ziet het pas als je binnen gaat. Als Yeshua zegt, je kan me niet horen. je hoort niet bij mij. Hoe moet je anders spreken? Als dit hartje niet welwillend is, komen we er nooit in. Kunnen we ook niet doen wat Hij wil? Dit moet eens gebroken worden. Dit moet eens gereinigd worden. Dit moet eens gewillig worden. Oh ja, maar je kan thuis ook de Heer aanbidden. Helemaal geen probleem. Hij is overal. Hij is ook op de, bij de Belmer. Of hij is ook in kerk, Ja, ik weet het. Maar de samenkomsten zijn ook van de Heer. Het is een Sabbat. Moeten we vieren samen. Het is een proces. Het is een werk in uitvoering. Daar zijn we nog alle dagen mee bezig. God is goed. God is goed. Er is geen betere God als Yahweh. Hij heeft ons gemaakt. En hij zorgt ook voor ons. Hij is de enige. Weet u, als wij het niet meer weten. Dan weet hij nog wel een oplossing voor ons. Hoe moet je nou anders de, de, de mens redden? Hoe moet je anders de wereld redden? Bedenk er maar even iets. Hoe kan je nou de wereld redden? Alleen hij kan het. Hij heeft, hij heeft iets in de wereld gebracht Yeshua daarmee redt hij de wereld waarom? omdat hij één keer het woord heeft gesproken als jij aan deze boom komt zul je sterven omdat hij dat woord heeft gesproken is deze, dit hele lijdensweg kan je wel noemen, nodig om de hele mensheid die geschapen is naar zijn gelijkenis te redden en wanneer we nu willen leven naar zijn wil, wanneer we nu een relatie met hem aangaat, als vader en zoon, of vader en dochter, dan kunnen we nu het koninkrijk van God binnen wandelen. En vanaf, vanaf dat punt kijken naar de wereld. Wat echt waar, mijn ogen zijn veranderd in de laatste tien jaar. Ik heb echt dingen gezien. Ik heb echt dingen los moeten laten. Want als u deze gaat lezen, uh, Lucas 17, dan komt u dus al die verhalen he, van Lot en zijn vrouw. En... Komt u allemaal tegen, hier komt u ze allemaal tegen. Kijk niet om, zegt hij, als je op het dag van de, van de woning staat. Daarom gun die ook niet de mensen die nog hun vader moeten begraven, om dat te doen. Hij zegt, je laat de doden de doden begraven, maar jij Volgt mij. Dat komt allemaal wel goed, laat het er maar aan hun over. Hij zegt dat niet voor niets, omdat hij gewoon weet wat er gaande is in de mens. Verzuim niet zo makkelijk. Verzuim niet gewoon van de, van de Shabbat. Maar kom gewoon trouw in de Shabbat het woord van Hem luisteren. Alleen heeft hij nu het alles verstaan wat ik gesproken heb. Maar u zal wel zeker één dingetje wel onthouden hebben. Wat gewoon nodig is voor u. Want het zal een wonder zijn als u zegt: van Ik wist alles al. Dat is echt een wonder. Dat is ook mogelijk. Maar er zal altijd wel iets zijn dat, uh, dat Vader, ja, wij zorgen dat het gaat groeien in u. Dat het sterker wordt, dat het krachtiger wordt. Werktuigje, amen.